Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Is alles oké okay? of zit je toch niet zo lekker in je vel? Door corona bijvoorbeeld. Nou, dan is er vanaf vandaag iemand die je kan bellen. De kindertelefoon opent een hulplijn voor jongeren tussen de 18 en 24. Het is nodig, steeds meer jongeren voelen zich sip. Ik ben de laatste tijd ook naar mijn ouders toe. Gewoon echt. Ik heb echt een kort lontje, ik ben zo gereinig. Ik lig heel veel in bed. Mijn opleiding mis ik wel echt. De aansluiting met medestudenten. Er is een groep vrijwilligers opgeleid om de hulplijn te bemannen. Daar kun je lekker tegenaan praten zonder dat ze over je oordelen. En ook willen ze meedenken over hoe je je weer beter kan voelen. Voor meer info check je allesoké.nl. Pas op als je de weg op moet, want het is glad. Op sommige plekken is wel 5 centimeter sneeuw gevallen. Dat zorgt voor ongelukken en lange files. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht stond het verkeer in een sliert van bijna 40 kilometer vast. Door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Dat betekent by no later than april 19, in elk part of this country. elk adulte over de age van 18, 18 jaar ouder, zal worden gevaccinerd. Eerder stond die datum nog op 1 mei, maar het gaat in de VS zo lekker met prikken dat het al eerder kan. Het weert is glad, dus er kan nog sneeuw liggen. Straks smelt hij weg. Vanmiddag wordt het vaker droog en dan wordt het een gat of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met windstoten in het kustgebied... en het kan nog plaatselijk wat glad zijn door sneeuw. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Amstelveen... tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel. Het veroorzaakt 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zij zijn er met achtereenvolgens achtereenvolgers Green Onions, Operation Heartbreak en Unchain My Heart. ...waar de nostalgie van afdruipt. Operation. Operation I'm under your spell, under your spell. Like, a in a train. like a man in a train But I know darn well, I know darn well. That I don't, I don't stand a chance So unchain my heart This feest om naar oude successen te luisteren van Sailor Black met Anyone Who Had a Heart, The Drifters Under de Boardwalk, en The Hapstars met Summertime Blues. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you back Without you I'd die The sun beats down and burns the tar up on the room. and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my babies, where I. People walking about. Another word, word. We'll be making love. Another Another word, word, word, word, word, word. From the past, you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they say. On a blanket with my baby, that's where I'll be Under the boys' walk Out of the sun Under the boys' walk We'll be having some fun Under the boys' walk People walking above Under the boys' walk We'll be making love Under the boys' walk Een greep uit het verleden. Didn't work a lick Sometimes I wonder What I'm gonna do For the ain't no queue For the summertime blues Ook in eigen land wordt druk aan de weg getimmerd. Ik volg de artiesten wat meer als trouwe kijker van beste zangers. Miss Montreal omschrijf ik sindsdien als een moordwijf. Zij zingt door de wind. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot kon je praten, maar je bent er niet.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 of Sanchez is van de partij met Mas Mas Mas. En ook de pasmoeder geworden Tabita draagt er steentje bij met Hallo Met Mij. Ik dan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 So sort to of Ik deze nog? Ja, natuurlijk. Hier is Fairground Attraction met hun eerste single Perfect. En ook Amy Winehouse is perfect met Back to Black. Ah. I <laughs> such mistakes they are much too eager to give their love away Full play. Temptations sluiten dit blokje af met Papa was a rolling stone. you Mama just hung her head and said, son, bubble a roll. Doen. Over de in 1986 opgerichte band Highway 101 zou ik een special kunnen maken. Ik zag ze live in Calgary en later ontmoet ik ze in Schotland, na het vertrek van Paulette Carson. Nicky Nelson nam haar plaats in. Later heb ik ze zelf mogen boeken voor een optreden in Denemarken. Nadien kreeg de met Wynonna getrouwde Cactus Moser, de drummer, een ernstig motorongeluk. Na een lange revalidatie kon ik toch weer achter de drums plaatsnemen. Juist gedraaide Somewhere Tonight scoorde ze eerste nummer 1 hit. Later gevolgd door Who's Lonely Now en Cry Cry Cry, die ook op de eerste plaats belanden. Van toen. We gaan naar de jaren 70. De Schotse zanger Jerry Rafferty had toen veel succes met Baker Street. Op 4 januari 2011 overleed Rafferty na een langdurig ziekbed. Ook Chic was in die periode succesvol met Le Freak.